Like a But Me, luisteraars, welkom bij weer twee uur tussen App en Vloed. We gaan uh, snel vellen met een mooie van David Gates en dat is natuurlijk de liedzanger van de groep Brad. It don't matter to me, oftewel uh, mij kan het niet zoveel schelen. It don't matter to me If you really feel that You need some time to be free Time to go out searching for yourself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 Searching Brings you Back together With me Cause they're all Toen ik hier net uh, naartoe weet naar de studio, vanuit uh, Bloemendaal... toen uh, had, had het net uh, stevig gehageld en er was ook sneeuw gevallen. Uh, niet veel hoor, maar toch een verraderlijke natte plekken op de weg die, uh, die glad waren. Dus ik waarschuw alle mensen die vanavond nog de weg op moeten. En uh, met de auto of met de fiets uh, of zelfs lopend, kijk uit mensen, want uh, het kan verraderlijk zijn. Uh, de temperatuur op mijn metertje in de auto gaf uh, een halve graad boven nul aan en zo nu en dan precies nul graden. Dus het, het is allemaal rond het vriespunt, het kan allemaal zo opvriezen en uh, kan gevaarlijke situaties uh, opleveren. U bent gewaarschuwd. We gaan weer verder met de mooie van de, de Hollies. Daar ben ik fan van. Dit is de 4th of July, Asbury Park. Sandy. Boys from the casino dance with their shirts open like night lovers on the shore. Chasing all those silly New York virgins by the score. Sandy, the Aurora is rising behind. I spoke with her last night She said she won't set herself On fire for me anymore Did you hear the cops firing They busted Madame Marie For telling fortunes better than they do For me this board walked life through You ought to quit this scene too Jaren, uh, eind jaren 60, begin jaren 70... met uh, Sandy, the Ford of July ook wel genoemd. Dit is uh, Art Garfunkel. Hij gaat op reis. Traveling Boy. Oh, het komt allemaal van de, van de CD Angel Clare. true Van de CD Angel Claire was dat uh, Art Garfunkel met Traveling Boy. Ja, luisteraars, waar is toe die bloemen zint? Dat kennen allemaal van uh, Marlene Dietrich. Uh, we kennen uh, Where Have All the Flowers Gone natuurlijk de Engelse titel, maar die kent u vast nog niet van uh, Olivier Newton-John. Maar daar gaat nu verandering in komen. Tom. religies op de wereld, het jodendom, het christendom, mohammedanisme, de islam dus, hè, en de, de, het boeddhisme. Nou, je kunt het eigenlijk niet opnoemen. Er zijn zoveel verschillende religies. En het gaat allemaal eigenlijk maar om één ding, dat is toch de liefde. En nou vraag ik me wel eens dus af, waarom worden de media daar nou niet voor gebruikt? Waarom laten ze nou niet eens in plaats van uh, aan te hikken tegen al die geloven en al die religies, uh, zien hoe het, uh, hoe het werkelijk in elkaar zit bij de mens? Iedereen heeft behoefte aan... Uh, Geborgenheid, genegenheid, liefde, uh, veiligheid, uh, voedsel drinken, noem het allemaal maar op. Nou, dat zou je eens in de media duidelijk moeten maken aan iedereen. En uh, ja, martelen en elkaar dwars zitten en terrorisme, het is allemaal uh, verspilde energie... want er is geen god op de wereld die daar uh, blij mee is, geloof u mij. Nou, ze zeggen, alleen liefde kan je hart breken... Zijn er zijn nog wel een aantal andere zaken die hard kunnen breken op de wereld. is inmiddels wel oud, maar hier was het nog echt Neil Young. <lacht> ja, uh, only love can break your heart. Nou, ik zei het net al, er zijn zoveel dingen die je hart kunnen breken. Het verlies van een van je kinderen bijvoorbeeld. Dat heeft natuurlijk ook wel met liefde te maken, maar dat is weer een ander soort liefde. Dat is de ouderliefde, of de liefde tussen kinderen en ouders. En uh, je hebt natuurlijk ook de liefde tussen partners. En uh, daar is dan ook een beetje seksuele liefde natuurlijk. Uh, een beetje van alles samen eigenlijk. En dat kan allemaal je hart breken. Dat zal je maar gebeuren. En dan zeg ik bij mij eigen. Nou zeg maar dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet, is. Dat het niet waar is. Zeg me.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 ze weten ervan en we drinken totdat de zon opkomt. En we vergeten de oneerlijkheid van het lood. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is.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 Anders wordt het te laat. Kom eens hier. Ik hou je vast. Ik laat je nooit meegaan en ik vertel. We doen net alsof het niet zo is, alsof het niet zo is, alsof het niet waar is. We doen net alsof ze gewoon verder leeft, alsof ze gewoon verder leeft. Zelfs als het niet zo is. Ja, zeg maar dat het niet zo is. Het Sida Rombly en George van der Pannen die heeft natuurlijk bij de Voice volgend Holland... dat liedje weer helemaal in beeld gebracht, zoals dat heet. Maar ik vond dit wel een hele mooie uitvoering... om vanavond voor u te draaien. U luistert naar Zier van Zandvoort. Dit is uh, tussen eb en vloed. En ik, uh, ik spreek de wens uit voor u dat elke dag een fantastische dag zal zijn voor de rest van uw leven. May each day in the week be a good day. May the Lord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 And may all of your memories be sweet, the weeks turn to months, and the months into years, there'll be sad the As the one you shared with me today. May helaas overleden. Voor mij een van de, van de mensen, de zangers op de wereld die uh, ja, met uh, koppen overal bovenuit uitstaat als het gaat om uh, het maken van uh, mooie muziek, hits en, uh, en ook zijn stem. Ja, dat is natuurlijk uh, een persoonlijke smaak. En ik kan me voorstellen dat u zegt van nou, ik heb eigenlijk heel veel andere mensen op mijn lijstje staan. Nou, natuurlijk daar heb ik respect voor. En uh, Annie Williams, ja, voor mij een topper. Uh, The Chorus, uh, Plak met name, vind ik ook fantastisch. beetje keltisch eerste muziek this run away say it's true there's nothing like me and you no. Zij app en vloed. Donderdagavond live, gepresenteerd door Charles Duijf. Longer dan tot 12 uur kan het niet duur, luisteraars, maar tot die tijd ben ik bij u. Virgo Klassamar longer than longer than there've been fishes in the ocean higher than any bird ever blew longer than there been stars up in the heaven Through the years, as the fire starts to mellow, burning lines in the book of my lives, though the binding cracks and the pages start to yellow, I'll En Vogelwerk was dat met Longer Dan. Luisteraars, als u luistert naar Tussen Epp en Vloed... op de donderdagavond tussen 10 en 12 uur... bij Zierum Zandvoort... dan luistert u naar Shaggle Duif. En ik beschouw u gewoon als Brothers in Arms. Wapenbroeders, maar dan in de muziek. Vanavond word ik daarbij ondersteund... door niemand minder dan Mark Nozler van Dire Straits. In arms, maar dan wapens van de lieden, wapens van vrede.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 the fear Love. De kettingen der liefde, daar wil ik u vanavond aan vastleggen bij Tussen App en Vloed. Uh, ik heb nog een mooie ingedachte, deze.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 Not home That's a lie Cause I know where you've been I saw you walk in. antwoord bij de Beatles. No reply. Ja, luisteraars. Eh, dames met name. Eh, ik, ga u, eh, ik ga u praten. Eh, ik ga u spreken over gevoelens. Feelings. En eh, dat doet met mij Julio Iglesias. Julio Iglesias. En eh, nou, ik weet dat ik daar een hele hoop dames een plezier mee doe. Dit is een live versie van het mooie nummer. oorspronkelijk bekend door Morris Albert. Ricomo heeft het gezongen. En dit is Julio Iglesias. Try dame was, luisteraars, ja, daar moet ik u helaas schuldig blijven. Dat weet ik niet, maar de man was natuurlijk, en uh, alle dames hebben hem uh, ongetwijfeld herkend. Julio Iglesias. Ik kijk op mijn klokje en de, ja, uh, Niels van 11 uh, uh, uur komt bijna voorbij. We sluiten af met een instrumentaaltje van de Carpenters. Uh, Heather. En uh, met dat mooie nummer, dat instrumentale nummer, verwelk u, verwelkom ik u straks uh, in het tweede uur van Tussen Epp en Vloed. Blijf luisteren. Mijn naam is Cheryl Huyf. En tot 12 uur blijf ik bij u met de mooiste muziek. U kunt uh, verzoekjes ook doen via Facebook. Dan uh, eventjes zoeken op mijn naam Charles Duiv en dan kunt u een berichtje sturen of op mijn tijdlijn gewoon uh, een verzoekje plaatsen. Heb ik het in voorraad, dan zal ik het graag voor u draaien. U mag er ook een, uh, een groet bij doen uh, aan een uh, trouwe Facebook-vriend of een luisteraar hier in Zandvoort en Dat Vind ik allemaal prima. Gezellig. Tot straks.